9 uur. Gert Gluck met het NOS Journaal. ING heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 776 miljoen euro... hoewel de bank een megaschikking moest betalen... wegens witwaspraktijken van criminele klanten. In een toelichting op de cijfers zei Topman Hamers opnieuw... dat hij de tekortkomingen van ING wil aanpakken... om soortgelijke schandalen te voorkomen. De leiding moet duidelijk communiceren... en er komen trainingen om integriteitsdilemma's... en gedragsrisico's te beoordelen. De familie Blokker gebruikt een omstreden boekhoudkundige truc... om het vermogen van het bedrijf af te schermen voor de buitenwereld. Door steeds een nieuw moederbedrijf aan te wijzen... hoeft het bedrijf geen jaarverslagen te publiceren, schrijft het Financiële Dagblad. De investeringsmaatschappij waar Blokker zijn geld onderbrengt... zegt dat te doen om de privacy van aandeelhouders te beschermen. Duikers die in de Java-Zee op zoek zijn naar de resten... van het verongelukte vliegtuig van Lion Air... hebben een zwarte doos van het toestel gevonden. Het zou gaan om de recorder met de vluchtgegevens...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 Minister Wiebes gaat misschien een paar codecentrales eerder sluiten dan gepland. In een debat over het terugdringen van de CO2-uitstoot... zei de minister dat hij daarna gaat kijken... als blijkt dat Nederland er niet in slaagt om de afspraken over terugdringing te halen. De afspraak is dat Nederland in 2020 een kwart minder CO2-uitstoot dan in 1990. Minister van Nieuwenhuizen blijft erbij dat het verbod van de stint terecht is, ook al heeft een medewerkster van een kinderdagverblijf haar eerste verklaring over technische mankementen aan de elektrische boldenkar later genuanceerd. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ook na de tweede verklaring van de vrouw heeft geconcludeerd dat er twijfel was over de veiligheid van de stint. Het weer eerst aan van zon, later vanuit het zuiden toenemende bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 14 graden vanmiddag. Morgen wisselen bewolkt ten enkele bui, dan 11 graden. Dit was het Ennema's Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging heb je nog op de A27... vanuit Almere naar Utrecht bij Eemnes, 8 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. En op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar... bij Noord-Scharwoude, 3 kilometer. Ook daar een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 En dit was uh, John Fogerty en uh, Zach, de Zack Brown Band Bad Moon Rising. Mondvols, Ook een herkenbare. Ja, nee, dit is uh, heel gezellig. Josh uh, komt eraan. Hij is uh, onderweg. Daar gaan we zo meteen uh, mee praten. Want uh, de architecten die hebben de Ari Kepler prijs. De AG, -architecten. de AG Architecten, ja. De Arie Kepler prijs gewonnen. En ze zijn genomineerd voor de Lievende Keipenning met Duurzame Bouwprojecten. Dus daar ja, gaan we het zo meteen over, ja. over hebben. Ja. Ja, hij, komt hij is hij onderweg. Komt ja, ik las trouwens vandaag in de krant uh, dat Zandvoort de Airbnb's uh, gaat aanpakken ja, ja. Uh, vanaf 1 januari. Er zijn er strengere regels uh, voor woningbezitters die onder meer gebruik maken maar van de website handen. van ja, Airbnb. Ja, precies. Nou, het is lang, langer en uh, ja, de zandvoorters krijgen steeds meer te kampen met geluids, parkeer en stankoverlast. Van uh, ja, particuliere huizen die dan door uh, uh, ja, vakantiegangers worden bezet. En uh, niet altijd even niet fijn altijd even omgaan leuk. met uh, nee. de geluidssituatie uh, nee. van de omgeving. Dus uh, dat is inderdaad uh, best wel mooi dat dat aangepakt wordt. En trouwens, ik zie ook dat er dus... Uh, als het nieuwe beleid niet wordt nageleefd... de gemeente inderdaad strenge sancties kan instellen... en een, bij een overtreding kan een, direct een boete worden opgelegd... en dat maximaal van 20.000 euro. Dus dat is geen dat is niet, kattenpies, uh, niet, om het maar even zo te zeggen. Dus dat is Goedemorgen, Sjors. Goedemorgen, Sjors. Sjors Polman van AG ja. uh, Architecten die uh, is net aangeschoven. Ja. Fijn dat je er bent. Ja, genomineerd en prijzen gewonnen. Ja, zeker. Dat is... Uh... Ja, toch wel bijzonder. En het voor duurzaam bouwen, hè? Uh, ja, het is een combinatie eigenlijk. Ja. Uh, het zijn projecten die al uh, langer lopen. Ja. En die uh, te maken hebben met behoud van erfgoed. Ja. Uh, en ook met duurzaamheid. Dus hoe ga je om met uh, oude gebouwen? En hoe behoud je die eigenlijk voor de toekomst? Ja, dat is en heel dat belangrijk, kan natuurlijk het beste hè? om het uh, ook duurzaam te maken. Ja. Want dat scheelt natuurlijk een hoop in uh, onderhoudskosten. En wat, wat, waar moet je dan aan denken? Aan duurzaam? Uh, ja, het heeft natuurlijk te maken met uh, energiebesparing. Ja. Um, Zonnepanelen? Dat klopt. Um, het is eigenlijk uh, de kunst om zoveel mogelijk energie te besparen. Dat doe je door goed te isoleren, door luchtdicht te bouwen. Mm -hmm. En wat je nodig hebt met energie om dat duurzaam op te wekken. Dus zonder gebruik van fossiele brandstoffen. En dat kan het beste met uh, bodemwarmte op dit moment. Of met warmtepompen. Bodemwarmte, vertel. Ja, je ja? hebt dus uh, uh, water in de grond. Ja. Op 150 meter diepte of op 200 meter diepte. Uh, daar kan je een bron naartoe maken, dat boor je. Is dat overal water? Uh, uh, ja, dat kan uh, bijna overal. Uh, je hebt twee bronnen met een temperatuursverschil. En dan krijg je dus door het verschil in temperatuur, als een soort omgekeerde ijskast... wek je dan in plaats van koelte, wek je warmte op. Oh? Ja, dat is bijzonder. Ja, dat, dat wist, wist ik, ik ook niet. niet. Nee. Uh, nee, jullie zeggen het is bijzonder, maar als je bijvoorbeeld kijkt in Zandvoort met het uh, LDC, het Louis-Davids ja. uh, ja. uh, dat wordt al op die manier verwarmd. Echt waar? Ja. Wij bouwen daar dat museum, dat museum het HDMZ. Ja. He? Ja. Uh, maar geldt dat ook voor de appartementen op de uh, Blauwe Trim? Uh, dat klopt, de Louis Blauwe Trim, appartementen, oh. dat is allemaal via dat uh, centrale WKO-systeem warmte-koude-opslag. En is dat dan duurder? Zijn de huizen dan duurder daardoor door dit soort energiebesparende... Uh... Als je het van het begin af aan meeneemt in je ontwerp, ja. en dat heeft dus te maken met wat ik net al zei, luchtdicht bouwen en uh, goed isoleren, is ja. dan uh, heb je natuurlijk niet zoveel warmte nodig. Okay. En dan is dan wordt het niet het duurder, uiteindelijk goedkoper. Niet ja. Dus misschien ja. is het zeg maar in de basis. Uh, hey, je hebt ja. misschien meer huur. Maar doordat je minder uh, zeg maar stro uh, stroom verbruikt. en minder uh, hoeft te stoken. is het uiteindelijk weer gewoon ja. gelijk. Kijk, het beste voorbeeld wat ik kan geven. is uh, het Hof van Egmond. Uh, want je had het net over prijzen. Ja. Dus daar zijn ja. we genomineerd voor de uh, Lieve van de, de gemeente Haarlem. Uh, dat is sociale woningbouw. Dus de huren die zijn beperkt. Uh, dat was een ingrijpende uh, renovatie van een complex van 160 woningen uit 1926. Uh -huh. uh, maar de huren mochten niet te veel omhoog gaan. Uh, dat hebben we voor een gedeelte kunnen doen door de energielast omlaag te brengen. Dus in plaats uh, van dat het duurder wordt vanwege uh, de energie... verbruik je uh, ongeveer 50 euro minder in de maand aan energie. En dat geld dat heeft de woningbouwvereniging gebruikt om uh, die maatregelen te kunnen nemen. Ja, dus als je 50 euro in de maand bespaart, ja. keer uh, 160, nou ja, per jaar is dat een aardig bedrag. Als je dat uitzet als rentecomponent, dan kan je natuurlijk een behoorlijk bedrag extra investeren om die ja. woningen dus duurzamer te maken. Ja. Dus je bespaart geld ja. en dat investeer je in maatregelen waar je alleen maar uh, plezier van hebt omdat je ook veel comfortabeler woont. Ja. Wordt er nu duurzamer gebouwd of doen jullie dat alleen als AG-architecten? Nee hoor, de, de wetgeving die ja? uh, dwingt dat af. Ja. Wat wel zo is dat wij uh, voorop lopen. Bijvoorbeeld dat Hof van Egmond, ja, dat is net uh, opgeleverd. Ja. Maar daar zijn we al in 2011 bezig geweest met plannen maken. Dus, dus ja. het is een beetje een combinatie van uh, goed opletten. Wat zijn de ontwikkelingen in de toekomst? Uh, waar dan moet je op inspelen? Jardine, zo, ja, ja, want je maakt natuurlijk een gebouw voor 50 jaar, dus je, je denkt ja. sowieso wat langer vooruit ja. dan, dan uh, ja. de meeste mensen, ja. zal ik maar zeggen. En, en wat zijn jullie in Zandvoort? Waar, waar zijn jullie in Zandvoort nu mee bezig, de ag Architecten? Uh, ja, dus het museum uh, ja. wat we net al noemden, dat uh, staat eigenlijk op een locatie waar eerst uh, appartementen waren uh, ja. gepland. Dus, dus er waren eerst appartementen gepland. Oh. Uh, maar dat is niet doorgegaan vanwege de, de crisis uh, in de tijd. Okay. Wij hebben toen een kans gezien uh, voor, voor de opdrachtgever die op zoek was naar een locatie om daar dan uh, die locatie te verwerven. Uh, maar die locatie die was al meegenomen in de capaciteitsberekening van die centrale warmte koude opslag voor het LDC. Dus uh, wat wij doen is een pijp onder de straat aanleggen naar die centrale installatie. En we maken dus gebruik van de warmte, maar ook van de koude, uh, die dus al centraal wordt opgewekt. Ja. En uh, dat is natuurlijk heel fijn. Dat is mooi, ja. ja. ja. Maar hadden jullie niet een, uh, uh, ook uh, huizen willen bouwen daar op dat, op dat stuk, waar je nu dat museum komt? of had, uh, kon dat niet meer? Nou ja, het is dus... Um, in de tijd een, een, een heel traject geweest uh, met een plan. Dat plan is voor het grootste gedeelte uh, gerealiseerd... en wordt nog ook gerealiseerd hè, langs de Prinsessenweg op dit moment. Maar uh, op die locatie Schoolstraat, wat de kleinste ja. locatie was... daar kwam het plan niet van de grond. Okay. En toen hebben wij daar een kans gezien... in overleg met de gemeente in overleg met de AM... is het toen mogelijk gebleken om die grond uh, te verwerven... voor een particulier initiatief. Okay. En juist bij een museum is de klimaatbeheersing ontzettend belangrijk. De kunst die mag niet worden blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid of temperatuurstijgingen. Dus je hebt een heel gelijkmatig en heel stabiel binnenklimaat nodig. Dus we hebben daar een gebouw gemaakt wat heel goed geïsoleerd is. Heel, heel luchtdicht en wat een hele lage warmtevraag heeft. En, uh, met name de koelast daar moet je op letten. Maar, maar juist de warmtevraag die is uh, heel erg beperkt. En, en verder, ze, Raadhuisplein, is dat ook van jullie? Ja, naast het gemeentehuis, ja. Ja, naast ja. Andrea. Ja. Sterker nog, het is inclusief Andrea, ja. dus we gaan uh, 1 november beginnen met fase 2. Ik en zag dat ze uh, nu aan de achterkant ja. de keuken ja, en wat leuk ja. gedeeld aan het uh, ja, rekenen. Uh, misschien even een zijstapje, maar uh, natuurlijk een heel leuk project wat we faceren, zodat Andrea zo kort mogelijk gesloten hoeft okay. te zijn. Maar daar wordt de hele keuken vernieuwd. Ja. En er komen ook ja, appartementen mooi. bovenop. Ja. De appartementen boven Andrea, die worden ook uh, gasloos. Oké. Okay. Ja. Dus dan, en hoeveel appartementen zijn dat? Uh, dat zijn twee appartementen twee. boven het bestaande restaurant. Okay, ja. dat en dat liefdeel, nieuwe gedeelte, dat, dat zijn allemaal koopappartementen, neem ik aan? Uh, nee, in principe is dat ook verhuur. Uh, verhuur, dan, maar geen sociale verhuur, uh, nee, toch? Nee, dat is geen sociale vuur. Nee, je zit daar op de mooiste plek van het uh, dorp, zeg maar. Ja. Ja. Ja, nou ja, zou het zou uh, wel eens mooi zijn als uh, mensen uh, daar <laughs> <komen>. <laughs> ja. Ja, wat, wat we dan in Sanford doen is bijvoorbeeld uh, de Flemingstad 100, ja. hè, voormalige locatie Fotolito Drommel. Drommel. Ja. Daar komen uh, 28 appartementen. En uh, dat dat zijn wel koopappartementen en die zijn dan 55 vierkante meter. Dus, dus die zijn uh, Starters, kleiner uh, of voor bijvoorbeeld uh, ouderen, ouderen. Dat zijn natuurlijk dus drempeloze woningen. Ja. En die, uh, Waarom dus zijn daar geen balkons? Daar heb ik naar nou zitten kijken. Die zijn nog... er wel, dan moet je goed kijken. Die ja, zitten aan de zonkant een, aan de achterkant. Ja, maar klein. Het is een, een Frans balkon. Nee, dat is uh, zijn echte balkons? Ja, aan de achterzijde. Dan heb je dus de galerij. En die galerij die combineren we met de balkons. Okay. Omdat we niet wilden uh, dat die balkons daar. Uh, of sorry, dat de galerijen aan de straat zouden zijn. Dus aan de en kant, de uh, ja, de Vlemingstraat ja. ja, ja. wordt toch een beetje een, het hart. Het is ja. opnieuw uh, bestraat. En uh, natuurlijk de winkels en pluspunten uh, die daar liggen. Mm -hmm. um, dus dat vonden we jammer. Als je daar uh, galerijen uh, zou leggen. Dus we hebben gezegd, nou dan moet je sociale controle hebben. We leggen uit woonkamers uh, aan de Vlemingstraat. En die woonkamers combineren we inderdaad met Franse balkons. Maar aan de galerijkant, dat is dus uh, de zonkant... Ja. Daar combineren we die galerij met uh, buitenruimte. Oké, okay. dat oh, ja. heb ik en Het, niet nee, het nee, komt nu net uit de stijgers en uh, kan je het goed zien. Uh, Oké, okay. ja. Ja, dan okay, ga ik leuk. een keer ja. kijken. Want het, uh... Dus die woningen zijn tweezijdig georiënteerd. Oh, okay. Dus zowel aan de voorzijde dus aan de aan achterzijde. dat is goed over uh, inderdaad. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. En dan is er nog iets op het Gasthuisplein. Ja, uh, op het Gasthuisplein. Dat is een hotel, klein, kleinschalig Ja, hotel. het is eigenlijk een, een dependance van uh, Hotel De Zeespiegel. Uh, hotelstudio's. Uh, dat had eerst een andere functie, dat gebouw. Het was heel erg verwaarloosd. Dat zijn mensen... al die kleine, kleine huisjes die daar... Ja, het zijn kleine het huisjes, aan. ja. ja. En, um... Maar waarom is dat niet voor gewone uh, sociale woningbouw uh, behouden? Want dat wa was toch gewoon. Het waren een nee, woning. het was een, een winkel. En hij heeft later, uh, ja, vroeger was het een winkel. bakker en toen zat er een kapper. En uh, daarboven was een kantoortje voor uh, het Circus Theater. Dus, dus, maar, maar dat is verder nooit zo... Uh, bewoonbaar geweest. geweest, nee, nee. Oké. Okay. En misschien daarvoor weer wel hoor, maar dat, dat, dat weet ik niet. Maar wat ik in de archieftekeningen tegenkom is in ieder geval geen sociale woningbouw. Uh, oh, okay, ja. okay. Maar dat is dus nu een uh, hotel dependance geworden? Ja, dat klopt. En uh, wat bij een hotel natuurlijk belangrijk is, hè, niet alleen de energiebesparing is belangrijk, maar ook het gebruik. Ja. Uh, dus een hotel uh, kan dan uh, meedoen met de Green Key... En dat betekent dat je maatregelen neemt, uh, bijvoorbeeld met, met, met de was en, en uh, allerlei andere beheersmaatregelen. Met, met de verlichting uh, die automatisch uitgaat. Hoe je je gasten instrueert, hoe je, je personeel instrueert. Uh, dus op die manier kun je ook voor je gebruik uh, duurzaamheid uh, betrachten. Ja. Nou, het gaat heel ver, hè? Ja, zeker ja, heel ja, ver. Ja. Ja. En waar, wat is de, wat, waar uh, hebben jullie de prijs uh, mee gewonnen met uh, de Kepler uh, de Kepler prijs? Wat, wat hield dat in? De... Arie Keppelerprijs, dat is een uh, Noord-Hollandse architectuurprijs en uh, die wordt uitgereikt om de twee jaar door de stichting uh, Mooi. Um, ja, wat zij zeggen, um, de bronzen erepenning huldig personen of organisaties die een uitmuntende prestatie hebben geleverd op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. En dat koppelen ze ook aan uh, cultuur, historie en ruimtelijke ordening. Nou, wat we daar gedaan hebben is uh, een oude wierschuur. Een uh, wierschuur die zijn gebruikt om wier te drogen. In Wieringen. In Wieringen, ja klopt. Hippolyteshoef. Om, om dijken aan te leggen. Uh, die die was niet meer in gebruik. En samen met een uh, ondernemers echtpaar wat oorspronkelijk uit Zandvoort komt. Edwin Bonfi en uh, Martine van Solingen. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar die waren vroeger kampioen windsurfen en... Uh, Sowieso de hele familie van Zolingen, die, die. Ja, die, ja. ja. ja. ja. Nou, die hebben dus uh, daar een kans gezien mm -hmm. om een uh, ja, uh, vergaderaccommodatie, een verblijfsaccommodatie uh, daar uh, te doen. Dat was een prijsvraag, een aantal jaar geleden, van de provincie. Dus die zocht een exploitant die. die dat oude vervallen gebouw, ja, ja, ja. ja. weer, weer een zo nieuwe zo functie. En um, Edwin die is zelf vroeger aannemer geweest uh, hier in Zandvoort. Ja. Die heeft eigenhandig uh, dat hele staketsel, dat wier vroeger aan te drogen hing... en wat dan het dak draagt, heeft hij weer recht overeind gezet. Uh, helemaal geïsoleerd. Dat is ook gedaan uh, met bodemwarmte. Dus je hebt een heel groot vloeroppervlak. En dat gebruik je om dat pand gelijkmatig uh, te verwarmen. Nou, dat is uh, prachtig uh, gerestaureerd. heeft nu een nieuwe functie gekregen... En dat heb vond, je daar foto's van uh, bij je? Is ja, dat ik heb je... daar uh, foto's van bij me. Ik ben heel Maar nieuwsgierig toch mooi dat, dat oude, oude uh, gebouwen... weer gewoon in een, een andere functie krijgen. Ja. Nee, dat is uh, heel belangrijk. En dan uh, ja. ook met allemaal met zon. Oh, prachtig, ja. Oh, je ja, ja, ja, de de de tijd dat natuurlijk aan. Maar, maar wij, ja, ja, ja. wij zien hier uh, een prachtig voorbeeld uh, van uh, ja. maar hoe maar dat vroeger eruit zag. Ja, Nee, het, het leuke is van dat soort projecten, je bent natuurlijk jarenlang aan het knokken, uh, heel ja. intensief ja. samen met je opdrachtgever. Ja. En uh, ja, je weet uh, dat je op het goede spoor zit om iets te behouden voor de toekomst. Maar het gaat niet vanzelf en dan is dit toch een stukje erkenning. Ja. Uh, het is leuk ja. voor ja. jullie. Ja. Ja, het ja. Zei leuk. ja, het is leuk. Het is dus een, een, een, een pand geworden met negen kamers en één multifunctionele ruimte. Ja. En die, die kamers die zijn dus de te, te, te, te huur... Ja, ja, is dat dan een, een, een dagelijkse huur, zeg ja. maar? Of, of ook een permanente huur? Wat je heel veel ziet, is dat bijvoorbeeld bedrijven zoals De Bijnkorf. Of uh, het UWV, die geven daar trainingen. Dus die ja, houden daar gewoon ja. Ah, ja, een week nou, lang een hele stemmen. Ja, uh, een ja. Ja. ja, inderdaad. Maar Multifunctioneel. We, we gaan bijvoorbeeld ja. zelf ook ja. met ons hele bureau uh, een weekendje heen. Om ja. Uh, ja, sa samen te koken en een keer iets anders te doen nou, dan, dan uh, ja. met werk Wel bezig te Van gedachten te zijn. wisselen ja. Ja. over dingen. Mooi, ja. Ja. heel goed. Ja, Het ziet er prachtig ja, uit, mooi. inderdaad. Ja, en het ligt langs een fietsroute. Het ontsluit een beetje dat stukje kop van Noord-Holland bij Wieringen. Ja, en die, die lieve de keipenning, dat is dus voor die duurzame projecten zoals dat museum? Hè, waar nee, dat is, het is net voor het Hof van Egmond. Dus oh, dat is een Haarlandse prijs. Het ja. Oh, okay. ja. ja, en dan zijn we in de race met uh, tien andere projecten. Of tien in totaal. Uh, en die projecten zijn heel erg divers. Dus dat ja. is uh, ja, een beetje appels met peren vergelijken. Ja. Maar er ook wel hier uh, iets waar we samen met prewonen en, en de aannemer daarvan lid uh, ja, enorm hebben uh, geknokt. Ja. Uh, het ministerie heeft ook uh, meegeholpen. Dus op een ja. gegeven blik uh, zijn we ondergebracht via platform 31 in een koplopertraject. Dus om al die extra maatregelen mogelijk te maken en net even een duwtje te geven ja. Ja. Uh, heeft uh, de overheid de Rijk heeft daar een subsidie voor gegeven. Ja, en dat zijn allemaal van die puzzelstukjes. Uh, de bewoners moet je ook meekrijgen, dat ja. moet je niet vergeten. Ja. Um, in Zandvoort wordt natuurlijk wel eens geklaagd uh, over de woningbouwvereniging. Uh, nou, dat is in Haarlem precies hetzelfde. Dus er zijn allerlei plannen geweest in het verleden, zelfs ook voor sloopnieuwbouw. Waar bewoners tegen in verzet zijn gekomen. Nou ja, dan kom je natuurlijk uh, met een bewonersvereniging aan tafel. Die best wel wat wantrouwen heeft. Ja. Dus pas toen we uh, zes proefwoningen hebben gemaakt en de mensen echt zagen wat het verschil was met die oude tochtige woningen. Zo'n hele comfortabele nieuwe woning. Ja. Toen hebben we ze over de streep getrokken ja. en hebben ze als bewonersvereniging ingestemd uh, met het plan. Helemaal mooi. Dat doen jullie goed. Uh, ja, hartstikke we ja, doen goed. We ja, ja. doen ja. het goed. best. Ja. Nou, Leuk dat je dit hebt uh, uitgelegd uh, ja. over uh, de warmte uh, de, en, in de woning. Een heel klein hè? vraagje, ja. uh, kort antwoord. Wanneer is het museum klaar op het, uh, op bij de Schoolstraat? De, dat moet voor de zomer klaar zijn. Oké. Okay. Ja, dus dan hebben we een, een nieuwe Grand ja, opening. Erbij. Zeker, ja. zeker. Dank je wel voor je, je komst. Dank je Graag Fijn dat je We hebben een, een kort stukje muziek voordat we onze volgende gast gaan uh, ontvangen: yes. Vulcano, een beetje van dit. Kijk. Als je nou van iemand iets zou mogen wensen.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 En een, en een beetje van, van dat. dat. Nou, bij de Garnalenpel-kampioenschappen is het eigenlijk maar één een ding. Het is gewoon keihard kanalenpellen <laughs> en uh, gewoon ervoor gaan. Ton Ariksen, goedemorg. goedemorgen. Goedemorgen. Fijn ja, dat je er ja. bent. Ik heb toevallig van de week nog over je gesproken. Uh, over uh, het verleden van de jazz uh, bij Oomsteen. Oh, ja, ja, ja. ontzettend gezellig dat het altijd was. En hoe we, dat, hoe we dat missen. <laughs> maar goed, is dus even terzijde. Uh, ja, uh, vanavond uh, gaat het gebeuren. Vanmiddag, Sorry, het ging niet om een drankgebruik. Vanmiddag, hè? Om vier uur. Vier uur starten we, vijf uur vangen echte wedstrijden aan. Ja. En dat moet dan om tien uur weer afgerond zijn. Dus ja. dan, tien uur vanavond. Tien, ja. Ja. Nou kan ik me herinneren dat vorig jaar of het jaar daarvoor waren er niet zoveel gaan halen. En die moesten elders ja. vandaan gehaald vorig worden. was dat wel. Uh, was dat vorig, vorig jaar? jaar? Ja, dat ja, ja. was vorig jaar. Hoe staat het er dit jaar voor? Dit jaar staat het in ieder geval veel beter voor dan vorig jaar. Ja. ja, genoeg granalen. Genoeg. Granalen. Mooie exemplaren. Nee. <laughs> niet te klein. Niet, nou ja, het moet altijd een beetje geklaagd worden. Het dus ja. Ja, ja, ja, ja. blijven zandvoortse genalen. Ja. En uh, ja, die zijn Lekker. toch een beetje. Uh, die zijn apart, apart. Ja, die zijn ja, apart. En, moet lekker. Ook, en, en dat, dat moet ook zo. Ja. <laughs> ja. Nou, ik hoor wel van mensen die inderdaad het hebben over uh, dat kanalen uh, mooi zijn en, en goed te pellen zijn ja. ook. Ja. ja. En nou ja, dat is want dan dat een keer. Nou, we hebben we wel natuurlijk gehoor. vorige week en die week daarvoor uh, mooi de tijd gehad om zelf uh, ja, want was te vangen en, veel gevist, en, ja. en, en te oefenen. Dus uh, we verwachten wel wat. Vandaag. Ja. Ja, die, maar nou zijn er ook altijd uh, deelnemers van uh, buiten het dorp. Ja. Om het maar even zo te zeggen. Er zijn ook wel mensen die gewonnen hebben hè, van ja. buiten het dorp. Ja. Dat vind ik dan ook wel weer heel apart. Want dat zijn de open Nederlandse kampioen. Nederlandse ja. kampioen. Dat Iedereen kan zich inschrijven. We plek? hebben deelnemers uit Zoutkamp. Dus het, is, uh, het komt van ver. Ja. Maar dat kan, maar en dat ook mensen van, uh, van Duitse afkomst? Want dat was vorig jaar gewoon nou, Vorig ook jaar een... hadden we er twee. En nee. ik, uh, ik weet niet wat er vanmiddag binnenloopt. Nee, dat dat, is, altijd is, spontaan, hè? Ja, ja. dat is altijd komen, op ja. het laatste moment. Dat ja. is ja. altijd ja. het laatste moment. En we hebben natuurlijk twee afdelingen. De, de, de, de professionals noemen we maar. En ja, de recreatiepallers. Ja, recreatie en, ja, en voor twee... beide hebben we dezelfde prijs. Dus dat is wel mooi. Er zijn eerst twee rondes. En die worden dan... Gedaan en dan daar wordt een in dus de schifting gemaakt tussen mensen die wat sneller nou zijn en okay. die wat. Uh... Ja. En dan krijg je twee groepen. Ja. ja, en dan wordt het ook nog opgegeten, hè? want dat is natuurlijk Ja, van, van alles wat gepeld wordt, dat wordt, wordt in van... gelijk in de keuken bij Telassa verwerkt tot oh, yeah. heerlijke hapjes. Ja. En dan kan je daar weer van genieten. Dus ja. dat, uh... Leuk. Muziek. Muziek hebben we ook. Ja. We hebben het duo ja. Hij en Gij, heel bekend in het oosten van het land. Inmiddels bij ons ook ja, heel bekend. Want ze zijn er al een jaar of drie vier. Ja. Wat ja. zingen ze? Wat zingen ze? Ze spelen nou met haar dat zijn, oh, uh, Gezellig, uh, gezellige muziek. Ja, ja het, is, uh, het zijn meebrullers allemaal. Ja, en er zijn natuurlijk wel een paar aanjagers ook uh, in het uh, publiek, maar ook in het uh, bestuur. Hè, oh ja hoor, we hebben natuurlijk met een chantecore uh, ingehuurd. En uh, daar hebben we nu wat zangers van: ja, als je dat daar neerzet. Dan is er geen ruimte meer voor de pelles. Dus het toelopen is toch zo groot dat je ja, daar ja. af moet zien. Hebben jullie weer een tent uh, gemaakt waar gepeld wordt? Of is nee, het in, in we het hebben, het gebruiken nu de veranda erbij. Oh, dus, dus, dus in het bijgebouw, in het, in het zaaltje eigenlijk, waar mm -hmm. voorheen ook uh, de jazz gegeven werd. Het juttertje zeg het juttetje, maar. Daar ja. wordt gepeld. Daar nou, is een podium gemaakt en daar wordt uh, gepeld. Ja, gezellig. Ja. Dat is allemaal te volgen ook. Er wordt een webcam gehangen. Dus iedereen kan uh, meenemen Kan zien wat er gebeurt. Ja. En via uh, de website van Talassa? Of uh, via wat kan Ja, ik kan weet niet kijken? hoe die aangesloten is. Want die techniek ontgaat mij. Ik weet wel dat we daarom vragen. Maar hoe dat dan precies werkt, dat weet ik niet. Maar ik zou een poging wagen. Ja, nou ja, goed. Oh, uh, en als we op de, hoe heet het, uh, op de uh, site van Talassa kijken. Ja. Dan zal daar wel ja, een Ja, eentje... daar, daar komt vast wel iets langs. Er komt wel iets langs. Uh... Het is ja. de negende keer, hè? Het is de negende uh, cool, keer. Hè? Ja. Ja, het is ooit begonnen natuurlijk uh, in Café Oomstee. Ja. Met een grapje. Wij gaven een eigen blad uit. één uh, keer in de twee maanden. En daar stond zo'n grapje in van. Uh, nou, we gaan uh, de genale pellen uh, doen. En in nou, één nee, nee, waren daar zoveel deelnemers. Dat, dan kon je, kan je er niet meer onderuit. Nee. Dus zo is het eigenlijk uh, ontstaan. Ja. Ik heb, ik heb, ik, ik, waarom doen jullie niet een keer.? Want er is ook een, een gehaktballencompetitie uh, ja. competitie hier geweest. Ik zit me net in één keer te bedenken. dat een uh, garnalen-kroketten-competitie. ook niet verkeerd zou zijn, want dat is een partij lekker. Nee, dit zijn natuurlijk uh, openingen voor ondernemers. om hier actief in te worden. Kijk, Absoluut, ja. ja. ja leuk. Nou, het zijn hele idee. eenvoudige dingen. die eigenlijk zo voor het oprapen liggen. En ja, je hebt gewoon dat een dat hele gezellige het, avond bij. En daar is het uiteindelijk. Allemaal om te doen. Om te doen. En de ja, de deelname, wat is de deelname? Wat moet je betalen om... Vijf euro, dus te... dat is nog wel te doen. Kijk, daar worden toch de prijzen van aangeschaft en weet ik veel wat allemaal... De wat voor worden, prijzen zijn er, worden er uitgegeven? Nou, het is voornamelijk de eer natuurlijk ja, die je tuurlijk, krijgt. Maar ja. je krijgt een, als je de eerste wordt, krijg je een heel mooi glas-sculptuur met daar een genaal in verwerkt. Dat, okay. is echt, uh, die, dat zijn echt, echt mooie dingen. Maar de laatste jaren is het dus uh, buiten Zandvoort uh, weggekaapt. Ja, uh, dat is wel jammer. Ja. De prijs. Dus ja. het wordt nu wel tijd dat er Zandvoort Dus We hebben de Arnold Bluis en Paul Laarman. Dat zijn de grootste Zandvoorters... Ja. Die uh, ja, ja, ja. de uh, en die strijd aangaan. Het, en die, ik, ik, ik, ik, Paul Laarman heeft maar. het ook al een keer gewonnen. Ja. Ja. Maar ja, ik weet niet of Willeminder is. Eh, Willeminder is ook Europees kampioen. Ja. Dus uh, ja. ze weten hoe het moet. Ja. Ja. Maar de techniek is een beetje overgebracht ook naar Paul. Dus ik heb hoop dat wij vandaag weer een echte strijd uh, beleven. Een Zandvoortse uh, strijd. Radio TV Noord-Holland heeft er een item van gemaakt. Want er is gevraagd om het adres en telefoonnummer van Willemien. Dus daar er gaat wel iets gebeuren. Leuk. Ik verwacht eigenlijk dat ze vanmiddag even langskomen voor een kleine reportage. Ja, nou, nou, dat is toch mooi? Helemaal leuk. Leuk, ja. ja dat klopt. Kun jij gaan uh, nee, ah, ook iedereen, iedereen, iedereen, iedereen ja, kan het. Maar niet zo vlug. Maar ik heb de eerste keer uh, heb ik uh, meegedaan en. Uh, nou ja, verder dan. Nee, dan ik en ik wil ook nog zeggen komen. dat Talassa al, al die jaren de sponsor is van de kanalen. Ja, ja, dat dat is ook niet ik. niks. Dus, nee, nee, uh, nee. Is, uh, het hoort eigenlijk een beetje bij. Uh, uh, ja, het, het, het hoort wel. De, ik, ja, als ik, misschien praat ik mijn beurt voorbij. Dat weet ik niet. Maar het is de bedoeling dat de het helemaal over gaat nemen. Oh. En dan zal het net zo'n item worden zoals... ...voorheen het haringhappen was, zeg maar. Dat wat ja. Waar, ja, dat was, dat dat was leuk. Wordt, ja. Dat accent gaat nu hier ...ja, iedereen doet haringhappen, dus het, dat is niet meer uniek. Dat ja. was op zich dat was wel was heel leuk bijzonder. Dat ja. was ja, heel Ja, ja, ja nou werd het echt... Uh, er ...en met die dus er aan aan succes hè, want het ...succes ontgroeid, Eigenlijk wel. Ja, want iedereen gaat het dan doen. en Ja, dat is prima. Dan wordt het minder leuk. Ja, dan moet je weer wat anders... En dit is toch wel bijzonder, want je moet... Als je met genalen aan de gang bent, dan heb je ja. wel uh, iets achter de hand nodig om het allemaal te realiseren. Ja, ja. ja. leuk. Ik uh, denk ja, dat uh, ik vanmiddag even naar ja? het magazijn. Uh, <laughs> ja, nee. ja, ik denk dus, dat, het is, heel, het is dat ja, er is altijd zoveel te beleven hier. Er is eigenlijk kiezen, moet ja, eigenlijk wel. Je moet kiezen. En het, nou ja, het, ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken, want ja, het is, is zo'n unieke gebeurtenis. Het is echt hartstikke leuk. Wordt er ook echt vanaf vier uur begonnen met pellen of is het eigenlijk... Uh, nee, vier uur wordt word de inschrijving uh, gedaan, de lijsten worden klaargemaakt. Zeg maar om half vijf, vijf uur beginnen de echte wedstrijden. Want er zijn acht sessies ja, voordat okay. we een winnaar hebben. Ja, ja. ja, ja En dan, dan de de eerst, er zijn ook... Uh, ja. Uh, groepen, hè? dus je hebt de, de, de professionals, zeg maar. Ja, en de, de recreanten. De, en de recreanten, dus die worden ook gesepareerd ja. uh, qua ja. Uh, prijs? Ja, dat en... ik verwacht toch dat er zo'n nou, uh, 40 deelnemers zijn. Dus ja, voordat je daar een uh, echte winnaar ja. uit hebt, ben je wel even Hoeveel bezig. Hoeveel kun je pellen eigenlijk? Hoeveel? Wat is het meeste wat is uh, gepeld, zeg maar? Nou, dan kom je in de buurt van uh, uh, schoon uh, een, een, een kilo in een uur of zo, 40 minuten. Kilo garnalen. Ja. Scho schoon, hè? Schoon, ja. Zonder velletje. Ik denk dat ik ja. een kilo in een uur touw ineens. Dus dat is best veel hoor. Ja, ja, dat, ja dat, is, dat is best veel. Dat is best veel. Ja. En dan alles opeten. En dan alles opeten. Dat gaat snel hoor. Hoeveel kilo uh, wordt er zeg maar, gemiddeld vuil uh, naar binnen getakeld? 50, 50 kilo 50 hebben we nodig om, deze, om, die wedstrijd om de wedstrijd te doen. Ja. 50 kilo dat is dat. Ja, ja, dat is best veel. Dat is best pittig. Ja. En dat is allemaal gevangen door. Door uh, onze speciale genalevanger uh, voor Tolosa. Uh, en wie is dat? Dat is een bootje uit de Muiden. Oké, okay. ja. Maar vangen ze voor, de, voor kust. de kust al al, ja, van Er wordt altijd gezwaaid. wordt altijd ja. ge... We zijn Maar dan gaan de... ze naar Emmuiden, dan worden ze gekookt daar. En ja. dan worden ze ja. gekookt en gekookt en toegebracht. Maar er waren veel garnalen hè, nu dit, uh, dit seizoen. Hè? Ja, het, uh, oh. zeg maar Twee weken terug zag het er heel goed uit. Ja. Ja. Het is nu weer minder. Ja, tussen de weer is omgeslagen. Ze hoeven niet naar Marokko om gepeld oh, nee, te worden. Nee, deze niet. Blijven hier. Helemaal <laughs> helemaal prachtig. Ja, het is goed. Nou, Tom, Tom. wordt weer ja. een feestje. Ja. Uh, volgend jaar tien jaar en dan zullen wij wel he? weer horen. Uh, ja. ja, dan wordt er echt uh, nog veel uh, uh, Nog, als... meer, uh, nog ja, meer gepeld. Eens kijken hoe we uh, dat uh, om kunnen zetten. Ja, leuk. Om kunnen zetten naar, uh, naar, naar, een, naar een echt feest. Ja, goed. Nou, succes uh, vanmiddag. Ja, en, uh, ja, Jullie bedankt succes. voor de uitnodiging. Altijd. En alles handvoerders. als je tijd hebt, kom even langs vanmiddag. Oké, okay, we krijgen nu een muziekje. Nou, dit wordt wat hoor. Dat is Rafiela Cara. A far l'amore cominciatou. Accentloos hoor ik. Kijk. <laughs>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 Skopje, skopje, skopje, skopje, skopje, skopje, skopje, Maar en jullie gaan door. Niet ja, ik hoorde het van, van had later ik het anders uitgesproken, maar goed. Oh, zijn we al in de... Ja, we zijn oh, terug. oh, sorry. We <laughs> zitten hier zo gezellig te kletsen. Bij ons uh, zitten uh, Marjon Molenaar en uh, Albertina de Ridder. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, we gaan het hebben over uh, de workshop Gewoon Doen. Daar hebben we met jou al eerder over gesproken. Ja. En uh, nu hebben we een deelnemster erbij. En ja, we wilden het gewoon weten. Hoe het was, was, hoe, het was. hoe het was en hoe het is. En of het je gebracht heeft, wat je gedacht hebt. Nou, ik ging er vrij uh, neutraal in. Maar het was een hele leuke workshop. Met een uh, hele leuke leiding. Dankjewel, Albertine. <laughs> <laughs> nou, het was, je goed uh, geïnstrueerd, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> nee, het was, heel, het was heel leuk. Het was heel goed. We hebben zes keer... Uh, is het geweest en met verschillende onderwerpen zijn er langsgekomen? Wat voor onderwerpen? Financiën en sollicitatiebrief schrijven. Je cv. Er zijn foto's genomen. De kracht in jezelf. Wat nog meer? Nou, volgens mij, um, wat ik van jou begreep, voelde dat er het meeste, uh, meeste uit. Ja. Ik heb mijn kracht en de succesverhalen. Ja. Ja. Ja, wat, mag ik vragen aan jou persoonlijk wat, wat jouw reden, motivatie was om je daarbij aan te melden? Um, nou, het kwam ten eerste kwam het van mijn jobcoach uh, van de verbeelding. Die kwam met het voorstel van, joh, is dit niet iets... Uh, wat een beetje bij je past op dit moment, in jouw zoektocht naar uh, wat, je, wat, wat je op het ja, ja. moment wil. Na een hele situatie, dan kan je wel eens zo komen te staan dat je denkt, Dat ja, je ja, weet wat je ja. nu wil uh, <laughs> ja, ja. Vanuit hier. Ja. En uh, eigenlijk het ontdekken van je eigen kracht, van je eigen passie, van, van de dingen die je, die je leuk vindt, die horen en waar je goed in bent. Je, je, je sterkte. Ja. En ja, dat is uiteindelijk waarom ik dacht, ja dat is wel een hele leuke, leuke cursus of workshop eigenlijk. En wat, en wat ontdek je dan? Uh, wat ontdek je dan? Uh, ten eerste een hele leuke groep ontdek je. Dat, uh, dat is heel Warm waar. nest. Ja, ja dat ja. is ook belangrijk. Hè? Dat ja. je dus met elkaar ook... Uh, ja, het ja. was echt een hele leuke groep. En, en uiteindelijk uh, herken je, ondanks dat iedereen zo in zijn eigen situatie ja. daar komt... Uh, herken je toch jezelf in, in andere vrouwen. En, en samen ben je op zoek naar, naar, naar iets... Om een begin te vinden. Om vanuit daar verder te gaan, uh, ja, verder te gaan breien. Oh, ja. hallo. Echt of zo? Yes. Dus dat zijn we gaan doen. En voor mij uh, waren de succesverhalen. Die, die ochtend vond ik heel bijzonder. Met, met allerlei uh, ingevlogen dames. Die hun uh, uh, die verhaal vertelden. Uh, hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. En um, de, de andere was... Uh, ja, maar net als met die succesverhalen. Het was ook mooi dat um, ook de deelnemers die deden hun succes. Dus het is gewoon één groot ja, woord. Ja, ja, woord. Dus ja, Dat is Ja, dat is mooi. Ja. Dus mooi ja. Ja, het, was een, het was echt een eenheid, die ochtend zeker ook. En dat Hafsa kwam, uh, zij vertelde, uh, zij, zij inspireerde. En uh, ook het maken van een vision board. En uh, tips en ideeën om... om ja eruit te halen wat erin zit wat, wat erin en vanuit in jou zit. ja en, en en vanuit daar gewoon een doorstart uh, te kunnen maken en wat, en wat doe je dan nu bij zeg maar uh, het gevolg daarvan het is net een week geleden hè oh dat is ja. een ja. heel kort ja. ja. ja. nou het leuke ja maar het leuke ervan is wel dat uh, uh, het heeft ons gebracht naar, naar een doorstart uh, we gaan in begin november met dezelfde club gaan we gewoon door oh, dat en, is mooi. Uh, we dat wist je van tevoren dat, niet, niet Nee, nee, nee. Mooi. dat ontstaat Spontaan. Ja, ja, ja, dat is ja. heel Spontaan. Mooi. Gewoon denk ook om, juist vanwege die eenheid en vanwege uh, de mogelijkheden die het brengt om. om door te zetten. Ja, om door te zetten. Ja, wat, was het doel om, om, om, om een nieuwe baan te zoeken? Of ja, was het, dat, dat voor was mij wel. Ja, ja. Ja. Ja, ik doe vrijwilligerswerk ja. en um, ik kan niet meer terug naar mijn oude vak vanwege uh, gewoon wat lichamelijke klachten. Dat en wat is heb gewoon je te gedaan? zwaar. Ik zat altijd in de bloemen. Oh. En dat is ook veel charme. Uh, dus ja, dan moet je wat anders gaan bedenken. Ja, wat dan? Nou ja, mens kan daar. veel, hè? Ja, mens kan heel veel. <laughs> ja, meer dan je denkt. <laughs> dat is waar. Maar ook om te kijken, wat, wat is leuk en wat, wat vind je leuk? Wat, wat zit er nog meer? Want ik bedoel, uiteindelijk, toen ik was 18 toen ik, toen ik de, uh, met de bloemen in, in de weer ging. En je bent nu een heel ander mens. Dus met andere passies, met andere dromen. Met, vind je het jammer dat je niet meer in de bloemen zit? Ja, deels wel. Ja. Ja, maar het creatieve blijft en het kan ook op andere vlakken. Ja. Ja, niet en en gewoon ook het feit dat je, dat je veel meer kan. Dus er zijn meer mogelijkheden. Dus uh, dat wil ik dan ook graag ontdekken. En er is nu best wel veel werk te vinden. Hè? Althans, ogenschijnlijk is er veel werk te vinden. Laat ik het zo zeggen. ja. En heeft dat, heeft dat bij jou dan ook een, een soort richting gegeven dat je denkt van, nou, daar kan ik eigenlijk wel naartoe en daar zou ik kunnen gaan solliciteren maar we zijn, met We, zijn, die er kans. <laughs> Zo ver zijn, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. We zijn nog aan het ontdekken. Ja, het is meer, het is een zoektocht. Het is een zoektocht, ja. Een zoektocht, ja. ja. En dat is, uh, ja. Maar de mensen waar je dat dan mee doet, die, die hebben natuurlijk allemaal hun eigen achtergrond en hun eigen uh, geschiedenis. Merk je dan dat je uiteindelijk toch wel op één lijn zit, want je hebt dezelfde focus? Of, of merk je dat het toch wel een totaal ander verhaal is? De, de, de deel. Jullie waren met hoeveel mensen? Nou, we waren een klein groepje, ja, dit groepje. Ja. Ja, en zijn dat dan, is dat inclusief de, de ervaringsdeskundige? Of dat waren zes mensen die ook op zoek waren naar ja. dat ja, deel stukje deeldenen. vooruit? Ja, ja, plus de mensen daarna. Ja. Ja. Mooi. Ja, dat is mooi. Ja. Hadden jullie dat kunnen bedenken? Dat er nog een, een, een groep uh, zeg maar door zou gaan uh, dan daarna? Nou ja, we zijn zes weken geleden begonnen. En het was voor mij heel spannend van, uh, hoe dat zou lopen, wat voor vrouwen er zouden zijn, ja. um, wat, ja, hoe het programma werd ontvangen. Ja. Het was een heel breed programma en niet echt uh, inzoomend op uh, de onderwerpen. Um, maar het werd werkelijk heel erg uh, enthousiast ontvangen en zo, enthousiast in Zandvoort zelfs, dat ze meteen uh, data hebben geprikt om door te gaan. Leuk. En dat gaan ja. we faciliteren, dat, uh, ja, dat moet gewoon lukken. En uh, voor andere locaties, want we doen het ook in Haarlem, daar is het mm -hmm. anders, maar daar zijn ja. de vrouwen ook heel enthousiast. Die gaan op uh, sommige plekken ook door. En uh, een beetje afhankelijk van wat voor groepen dat allemaal zijn. Ja. ja, maar soms weet je ook niet welke kant je uit moet gaan nee. en zo. Nee. Toch. Nee. en hier in Zandvoort wordt echt uh, gevraagd naar verdieping. Ja. En dat kan je dan nu ook doen. Ja. We hebben er aan het begin van de cursus voor gekozen om dat juist niet te doen. Om het aantrekkelijk te maken voor iedereen. Ja. Maar nu weten we wat ze willen. Ja, ja. ja. dus nu nou, kun, kun je er ook op inspelen. Ja, tuurlijk, hartstikke leuk. En heb je dan vanuit dat oogpunt ook... Uh, weer inspiratie gekregen om andere ervaringsdeskundigen erbij te betrekken? Um, of was dit goed? Nee, dat is juist belangrijk. Ik denk dat je altijd uh, mensen erbij moet vragen en vanuit die expertise, uh, dat moet je gewoon gebruiken. Ja, het zou zonde zijn om dat niet te doen. En, uh, maar nu, het, het verschil met het begin is dat we nu weten waar bij deze groep behoefte aan is en dat we specifiek uh, daarop door kunnen ja, gaan. Kun dat dat mee, ja, dan kun je dat meenemen. Ja, nee, nee, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mooi hoor. Ja. dus Het is hartstikke leuk. Leuk dat het zo uh, toch succesvol uh, is in de top toen je eraan begon. Was dat een gevoel van. Nee, helemaal, nee voor mij niet. Maar ik denk dat voor, voor mensen die het wel. Oh, sorry. Voor mensen die het wel spannend vonden. Uh, de, eerste, de eerste ochtend was uh, een heel leuke interactieve ochtend. <laughs> ja, ja. D het zijn uh, allemaal. Uh, jij vroeg net van. Uh, ja, ze hebben misschien wel dezelfde, dezelfde focus. Maar het zijn echt. Alle ja, ja. Alle, we zijn ja. allemaal anders. Maar ja. ook de groep allemaal anders. Ja. Maar um, ja, ze staan allemaal wel open voor elkaar. En vinden altijd wel iets gezamenlijk. Ja. Ja. Ja. Dat is mooi. Ja. Ja. Ja. Nou, je zoekt met elkaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat ja. is ja. het. Leuk. Dus het ja. vervolg. Ja, uh, dit is dus vervolg voor uh, deze groep. Ja. Ja, en ik hoop eigenlijk, het is nog niet helemaal zeker, maar dat we wel in 2019 uh, opnieuw met een nieuwe, nieuwe groep kunnen ja, beginnen. Ja. Ja. Mooi dat zou dat zijn. Ja. Ja. Gaan jullie uh, bij de opening van, het, uh, van de Blauwe Tram uh, daar nog iets uh, doen? Of zijn jullie daar aanwezig? Daar zijn we wel met de hele jullie groep zijn aanwezig. Dan... Ja. ja, want een aantal ja. uit de groep die zijn daar al uh, als vrijwilliger uh, aan de gang. En ik ga zelf <laughs> ook even kijken, natuurlijk. <laughs> ja. Leuk. Ja. Zo werkt het, hè? Zo werkt ja. het. Ja, en uh, ja, je net, uh, dat, wat in mij is opgevallen in de cursus is dat uh, je netwerk heel snel uitbreidt. Ja. Heel snel. En door het uitspreken van dingen die je wilt, nou, gaat het in een stroomversnelling. Dat is waar. Ja. ja. We hebben er vorige keer toch een beetje een oproep gedaan ook hè, op voor mensen die uh, misschien geïnteresseerd uh, zouden zijn. Als mensen nu luisteren, vrouwen, hè, want ik, is, het, is vrouwen. het alleen vrouwen? Ja, okay. voor vrouwen. Ja, en door vrouwen vrouwen, vrouwen die luisteren en die denken van oh ik zou dat zelf ook wel willen of ik ken iemand die dat ook zou willen doen. Wat, wat te doen? Um, een mailtje sturen naar gewoon en anders uh, contact opnemen met iemand van het Pluspunt. Daar is het project eigenlijk zo bekend ja, dat ja, daar uh, kunnen ze ja, ja, En op de, en de opening zo, uh, aanstaande woensdag tussen half ja. twee en vier uur. Uh, ga naar de Blauwe Tram en uh, ga kijken wat je daar uh, kunt ontdekken. En uh, kunt zien over nou, wat er allemaal ja, te doen is dat. voor vrouwen. Want er is best veel te doen voor vrouwen: hè? heel veel. Enorm veel. Nou dames, ik vind het prachtig. Je ja. ziet er eigenlijk Zijn... ook heel blij uit. Ja. Ja. Ja, ik ja. voel me ook heel blij. Ja, maar dat, dat maar heb dat je is toch nog gewoon meegekregen. Uh, ja. ja. En het ja. gaat nog door, ja. dus het, uh, het, ja. het stopt Leuk. nog niet. Dus, het uh, is ook hele goede energie in die hele groep. Het was echt uh, heel bijzonder om mee te maken. Goed, uh, hebben wij nog een muziekje tussendoor, Koor? Uh, Oh, dan, moet dan, kijken, dan moet ik even kijken. Dan moet ik even spieken waar dat... Uh, en als er we ja. weer uh, wat oh. te vertellen is, dan... Uh, is het helemaal, is, lees ik het uh, goed, zet? Zet? dan gaan we luisteren, ja, oh, is het deal. Ja. Succes. Hartelijk dank. En dank we gaan luisteren naar de uh, Muppets met... Uh, <laughs> mana, Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Phenomena! ja nou, We zitten mee te dansen hier met, uh, met de muppets. Kijk vooral het videootje even eens een keer. Dat is een heel leuk videootje, zegt kort uh, Goed, Fred Rozenhart. De Roze Kunstlijn. Ja, wat gezellig. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En wat is de Roze Kunstlijn, uh, Fred? De Roze Kunstlijn ja. is een um, installatie gebracht een aantal jaren geleden. Uh, voor de LHBT, de hele alfabetische van al die mensen. Het COC. Ja. Um, <laughs> dat we uh, ook uh, willen inkijken dat uh, kunstenaars en diversiteit. Dus het hoeft niet alleen echt homoseksueel te zijn of lesbiennes. Maar dat je gewoon uh, mee, diversiteit van. mee aan. Ik moet meer praten in de microfoon. Dat je meer uh, hoger. Uh, ja. Maar het maakt niet uit wie je bent. Nee. Als je kunst maakt en iets met, uh, met diversiteit, dat je, dat je daar gevoel voor hebt van die kunstenaars zijn er ook. Dus ja. voor iedereen is het toegankelijk. Het is altijd zo het verkeerde beeld. Dat het nog steeds moet, is helaas nog steeds. We zijn wel tolerant, maar nog niet zo tolerant eigenlijk in Nederland. En daarom willen we aandacht hebben ook voor homoseksuele kunstenaars. En alle, maar ook heteroseksuele kunstenaars. Ja. Die ja. hiermee contact komen met eigenlijk diversiteit van... Op het kunstgebied. Ja. Dat is, nou, het zevende jaar gaan we nu doen. En het is altijd erg succesvol. We zijn zes jaar geleden waren we ook al in het Zandvoorts museum. En daar zijn we heel blij om, dat Hille Jansen weer het museum. Want ik moet ja, wel zeggen, mooi. het is een van de weinige in de, in de musea in Nederland die daarvoor open staat dat ja. wij kunst kunnen vertonen. Zijn er nog musea's er. Die, die, dat die dat niet doen? No, niet ja. die ruimte die zoals jullie uh, ervoor open staat, is dus net als met Mark ben ik samen. Het is voor je morgen, Mark. Morgen. Je je <lacht> Want Mark ja. is heel veel promotie van Pride ja. Ja. En uh, de heel Ja. En hij doet heel veel werk voor Hilly en voor het museum en ook voor de Pride En daar sluiten we op aan en zijn mm -hmm. we ook heel dankbaar voor. Uh, het is niet veel dat je in een museum komt uh, dat je zegt, mogen wij... Uh, een, een, een roze kunstlijn doen. Ik ja, bedoel okay, nee. dat ik zeven jaar geleden begon. We waren bij Vige Theater. En toen noemde, noemde ik dan... Het zat aan de andere kant. Want de infrastructuur was nog niet in orde bij Haarlem. Noemde ik kunst aan de verkeerde kant. Ik heb heel Nederland over me heen gehad. <laughs> Oh. omdat ik het gewoon het was aan de andere kant van het spaarden. maar dan mag je het woord niet gebruiken oh, en het is maar welke context. aan de verkeerde, het de verkeerde kant. Kant. Oh my Ik vond hem zelf erg grappig. Ik moest hem uitleggen ja, hoe leuk ja. het was, maar ja. toen kan je beter niks meer zeggen, want <lacht> het komt er niet aan. <lacht> ja, dat moet je zo doen. Daar <lacht> ja. ga ik door mijn enthousiasme door. En we zijn er heel blij omdat we dit nou weer dit jaar van 1 november tot en met 4 november in het Amsterdamse museum. museum. Ja. En Mark is daar En wat, is daar. Wat, en wat zien we dan? Uh, het, het thema van dit jaar want ik ben een, een, een curator van de kunstlijn haarden. En mm -hmm. ik doe het roze gebeuren. En het, elk jaar is het een thema. En het is het omzien naar nu. Omzien naar nu. Dat is wel een heel uh, moeilijk uh, woord eigenlijk wat we gaan doen. En voor heel veel kunstenaars is wat moeten we ermee. Maar voor ons dan eigenlijk, voor de LHBT'ers, is het juist weer heel goed. Van Kijk naar ons, wie we zijn. Ja, en, ja. en elke kunstenaar heeft nu de opdracht gekregen om een portret, een zelfportret van hem te maken. Hoe zie jij? Hoe zie je jezelf? Jezelf, nu zelf. Dan, ja. Dus het ook een spiegel voorhouden. Hoe zien andere mensen mij? Maar hoe zie ik mezelf? Ben ik nou echt een homoseksueel Of ben ik gewoon een mens? Ja. Een mens ja. waar iedereen van houdt. Ja. Dat ja, is eigenlijk. Dat is mooi. Uh, wat ja. Uh, ja. Wilt blijf wilt blijf mijn creet bezige. Je houdt van iemand. Ja, natuurlijk. Het maakt niet uit. Je, je, je wordt verliefd op iemand. Ja. Nou ja, het en... is het, je wordt verliefd op iemand. Het is ook natuurlijk weer ook, met Markt, met de Prijtendebiet, wat jullie succesvol gedaan hebben ja. afgelopen zomer hier in Zandvoort. Het is nog steeds <coughs> nodig. En als je dan ja. ziet, ook de afgelopen keer, hoe. Geweldig, Zandvoort er voor te stuimt, hoe druk het is en mensen ermee ingaan. Maar dat we het nog steeds moeten doen, aandacht bevestigen. Want het is niet de volgende dag kan je niet hand in hand lopen langs de boulevard, nee. dat je bang bent. Want ja, dat is ja, het de angst ja, dat je nog steeds, is nog is. steeds he? Het is, ja, nog is nog steeds nog zo, nog zo, zo. Ja. Volgens mij is Zandvoort wel aardig tolerant. Nee hoor, tolerant, nee. tolerant maar nee. gewoon... De, de ene dag, dit is de, met de BK Parade ook, dan kan je op de boot een zoen geven aan ja. iemand en de volgende dag ja. word je uitgejouwd. Ja. Dus het is altijd, je bent altijd... Dubbel. Al, dubbel is het ja. altijd. Ja. en Hetzelfde zeg ik ook, uh, altijd, uh, als ik op een terras zit heb ik ook geen zin als een man en een vrouw zitten te tongen. Dat nee. heb ik ook niet met twee vrouwen. Het is ook maar hoe je, hoe je net, uh, respecteert iemand anders ja. gedrag en ja. alles in ja. De, ja. de samenleving. Ja. Wat nou zo mooi is aan deze nieuwe tentoonstelling in het museum. Het is niet alleen de schilderijen die iedereen eh, verwacht. Uh, Fred zegt net die zelfportretten. Maar er zijn ook uh, beelden. En er is textiel en er is fotografie. En juist die Alles diversiteit ja, he, in de dubbele betekenis. Ja, dat is uh, heel prachtig en afwisselend. En Ik heb al wat kunstwerken mogen zien. Ja. Mm -hmm. en, en dat gaat elkaar heel erg... Ja. Spiegelen, heel erg ja. opzoeken en, ja. en dat wordt denk ik, een hele spannende uh, tentoonstelling. Ik, ik vind het jammer dat het maar uh, drie, ja. vier dagen ja. duurt. Nee. Uh. Is dus kort, ja. Het is heel kort. Het is heel kort, maar het geeft dan wel weer... Ik ben heel blij dat jullie die ja. ruimte, want het, was, het is een wisseling In, van, van, van, wat? Het is van tussen twee, twee tentoonstellingen. En dat we dan toch vier dagen daar mogen zijn. En ik doe het niet alleen, ik doe het ook met Soek Zwarmbord. Dat moet ik wel even zeggen, dat samen. Die doet heel veel werk voor me, omdat ik met vier andere producties bezig ben. Heeft hij heel veel administratie gedaan, de kunstenaars. En we hebben geweldige artiesten. Dus uh, de Viol Diva's. De komen zaterdagmiddag. Ja. Als je het neigt komt zondagmiddag. Oh. Een hele goede vriendin. Zegt elk jaar kom ik. En donderdagavond hebben we een spectaculaire opening. Met we gaan even, even sec, want we hebben nog twee minuten, ja. dus we moeten zo meteen ja. afsluiten. Wanneer begint het? Uh, donderdag 1 november. Om 1 november. 8 uur is de opening. Ja, in het zonder haal november. En dan is je gewoon vrijdag open van uh, 1 tot, 1 tot 5. 5. En zaterdag en zondag van 12 tot 5. En ga kijken okay. en wanneer ja. uh, is uh, komt Astrid neigen? Astrid het neigt, komt zondagmiddag, zondagmiddag. om uh, uh, even denk om uh, drie drie uur, uur drie uur. Ja. En de voorjoldhuis, so, want die maken nu echt furoren in Nederland ja. uh, om zaterdagmiddag om vier uur. Okay. En donderdag komt Julia en een DJ Dat Zij is Mrs. Gay en alles van, te van alles, alles is Kom te kijken. En leven. ik je hartstikke bedankt weer dat hem. ik op Zandvoort nieuws en ook een Mark die heel veel ja. steun doet, Tuurlijk. heel veel werk doet. En Tuurlijk. Nou ja. top top. En heel blij. En Hilly, je bent. Ik hou van je Zandvoort Museum ja, is het museum. Top. Dankjewel, Fred. Zo. Je mag en er niks meer zeggen. Nee. Wij gaan uh, onze agenda nee. afmaken. Ja, wij hebben nog één minuut. Even heel snel. 11 november. Geen tijd nee, dus... We gaan oh. afsluiten. Jij gaat afsluiten. Oh, het erg. We sluiten af. We bedanken Hotel Hoogland voor de koffie en de thee en het water. En we bedanken Kort.